This time we'll take it slow This ain't a movie, no, no fairy tale conclusion, y'all It gets more confusing every day uh, Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again We kiss, then we make up on the way uh,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 Eerder meldde justitie dat een 14-jarige jongen uit het gezin was omgekomen, maar hij bleek bij de buren te zijn.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 In Groesbeek bij Nijmegen is een man gedood tijdens een ruzie voor een discotheek. Het slachtoffer werd voor de disco een aantal keren met een mes gestoken. en werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij korte tijd later overleed. De dader is door de politie aangehouden. De twee zouden binnen al ruzie hebben gekregen. Waarover dat ging is niet bekend. Veel van de discogangers in Groesbeek waren getuigen van de steekpartij. Het weer zonnig maar koud. De middagtemperatuur ligt rond de 3 graden. Vanavond kan er plaatselijk wat sneeuw of lichte regen vallen. Dit was het NOS. Show. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 van Johnny Depp is dit, Vanessa Paradis. En toen ze nog niet met Johnny Depp ging, had ze deze plaat. Dima Baby werd nog geproduceerd door haar ex-geliefde Lenny Kravitz. En het bracht van haar een hele grote hit. Daarvoor Level 42, Forever Now, Forever Now, de Muziek dacht ik zo. Inderdaad, 11 minuten over 1 geworden. Welkom bij deel 2 van de Muziekboulevard. Zometeen Jaap Koper in de uitzending over het Winter Endurance Kampioenschap. Het weer hebben we nog en wat lokaal en regionaal informatie. En de Muziekboulevard is de Muziekboulevard niet als je platen hoort zoals deze van IJs.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 Now once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, you really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Rip railroad wife breaking all the booze. Someday I wanna make you my wife. That girl. Like something of a poster. That girl. It's a dumb they say. That girl. It's a gun to my And yeah, She's running through my mind all day. Hey, hey. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out, come singing like Na na na nah, every day's like my arms got like to play, we play Shy like a melody in my head that I can't keep out, come singing like my nah, Na na na every day's like my eyeballs, the like to play, we play I can be your melody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 Fast, faces pass this and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way, making a way through the crowd. And I need you, and I miss you. de AI. Sky Do you think time would pass as by as you know I was? Vanessa Carlton met uh, uh, A Thousand miles en daarvoor de uh, IAS Replay. Jaap Koper is uh, volgens mij aan het afsminken En uh, voor de Smashy de Clown krijgt die gozer gewoon, gewoon helemaal niet te bakken. Gewoon, hè. Of hij zit natuurlijk uh, in de stoel samen met uh, Peter de Koning. En zingt hij uit borst mee. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou Jaap. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.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 Assistenten voor de patiënten, want assistenten is er al. Nou ja, vijf jaar weken geleden hadden we deze plaat gewoon goed, hè? <laughs> ja, nou, ik zit nog Weet je, je nog welke wie de zoon is of niet? Wie? Peter de Koning heet die, geloof ik toch? Ja. En? Ja. En hoe heet de titel? Ja, uh, altijd leent in de ogen van de tante als zit. Ja, nou het is goed hoor. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. PITREPOR! Nou, uh... Ja, ze scheuren weer op het uh, circuitpark Zandvoort uh, met uh, mooie auto's, uh, neem ik zo aan. Nou, uh, er zijn ook wel wat amusante verhalen te vertellen over uh, deze Final Four, hoor eerlijk gezegd. Oh. Want, ja, de familie Storm uh, die had ook een hele leuk verhaal. In de opwarmronde ging het uh, met die BMW allemaal mis. Uh, want uh, het was even inrijden. Een beetje, je kent het wel, als uh, de heren een, een, een banden opwarmen bij de Formule 1, is dat altijd met een beetje maar... De, uh, Jan Storm ging dat niet helemaal goed. En het was senior die aan het vuur zat. En die teelde hem zo de vangrail in. Ja, en dan hadden ze nog geen meter gereden. Ach, wat vervelend het is. Dus voor deze mensen is het doek al uh, gevallen voordat de wedstrijd uh, was begonnen. Uh, ja, voor uh, de status van het uh, verhaal van de golf. Mm -hmm. uh, bij, uh, bij het begin van deze wedstrijd. Want zoals je weet heb ik al net in het eerste uur uh, verteld over de valse start. Uh, het ging om uh, de Volkswagen Golf van het duo van den Bergen en Richard Budding. Wie nu achter het stuur heeft uh, gezeten, weten we nog steeds niet. Uh, dat is nog eventjes uh, ja, een vraag. Uh, er uh, wordt aangewerkt om even een status uh, te krijgen van wat er nou precies is gebeurd. Nou, uh, wat er precies is gebeurd, uh, ben ik inmiddels ook achter. Het schijnt. En uh, dat is dan een uh, versie die ik dan uh, min of meer gezien heb, terwijl nu uh, Kees Koning uh, aan uh, komt te rollen, Dus dan hm. zal ik uh, nog eens even willen vragen hoe wat de status is is van, uh, van die meneer met die golf, maar daar kom ik zo even op. Eerst even wat er nou precies gebeurde aan de Mag het Braams spinnen, tenminste dat vertelde hij, maar uh, er is ook nog een, uh, een versie waarbij uh, gezegd werd van nou, er was een zeker in de buurt en dat zou dan de zeker van André Pisa moeten zijn geweest en die van uh, Jan Rozenkrant. En daar uh, had, uh, had Max trouwens het mee aan de stok. Toen kwam hij dwars te staan, uh, zeg maar, even bij het opkomen van hun terug. Ja, en toen kwamen we uh, uh, eerst golf nummer 1, en dat was de, de equipe van uh, Budding en uh, Van den Bergen. En dan is er ook nog, uh, als tweede kwam uh, de equipe van Match Racing daar nog eens uh, bij uh, Max Braams aan de zijkant binnenzetten in de Clio. En dat is uh, de Clio met die, uh, die hij deelde met Silo Verschuur. Ivo Heukenveld, Jansen en Peter Paul Rutte en Victor Heukenveld, Jansen. Dat was uh, de andere golf die er nog eens uh, naast uh, kwam. Ja, toen uh, was dat uh, voor de, de wedstrijdleiding aanleiding om de wedstrijd stil te leggen. Toen hadden we nog maar net een ronde gereden. Ja, het moest opnieuw weer gestart worden. Om in ieder geval de baan boven ja, op de Huntsrug vrij te maken. In het gedrang zaten er nog een aantal mensen bij, maar die wisten er allemaal nog voor ja, die wisten allemaal nog omheen te komen. Het leek net alsof er een ongeluk was op een van de snelwegen waarbij een strook is afgezet. Dus over de berm en noem maar op. En, ja, en vervolgens was het een minuut of wat later werd er gewoon weer opnieuw gestart. Nu uh, is de situatie als volgt. Als ik dan even kijk naar het, uh, naar het bord zoals hij nu is... dan uh, deelt het uh, de bio Sebastian Blekemolen en zijn antwoord aan Ronald van der Laar... want hij komt tenslotte uit dit dorp. Uh, die uh, leiden nog uh, steeds de wedstrijd. Het was net kilo uh, kilo en dat komt omdat Mike Heesemans uh, achter het stuur zit... van achter een van die silhouetwagens. Nou, inmiddels heeft hij uh, de achterstand iets groter omdat uh, Heesemans een beetje te enthousiast uh, aan het rijden was. Maar inmiddels is die achterstand weer verkleind. En uh, zit hij weer op de bumper van, uh, van de Porsche van uh, Sebastian Bleekemolen die nu het vuur heeft. Daarachter uh, vinden we dan uh, een uh, hele mooie fraaie Mekaan. De nieuwe versie, om het maar zo te zeggen... van Jeroen Schothorst en Wilco Becker onder andere. Die uh, zit op, de, de, op dit moment op de derde plaats. Kijken we even naar de divisie 2. Uh, daarin uh, is uh, de leiding in handen van het... Uh, het, uh, het uh, welbekende duo Leo en Sander Edman. En met name die Sander Edman uh, is een uh, bekende in uh, de BMW uh, 30 uh, Cup bij de DNRT. En dat is een beetje de plaaggeest van Art Kef. Dus uh, die uh, leiden uh, daar uh, de wedstrijd uh, op dit moment. En zij worden achtervolgd door uh, de co van het uh, afgelopen jaar. Rob De Laat en de Printer. En dan uh, vinden we dan op uh, de derde plaats in die, uh, in die klasse uh, het, uh, het Boerenkamps en Sandra van der Sloot. Ook niet een onbekende in uh, autosportland. Dan gaan we naar de divisie 3. Dat is een hele leuke, want daarin rijden Jeroen den Boer en Leon Rijnbeek. Dat zijn de koplopers op dit moment in het kampioenschap voorop. En dat uh, zou ook heel goed uh, zo uh, kunnen blijven. En dan betekent dat als dit zo zou, zou, zou zijn, dat ze de kampioenschap uh, kunnen gaan binnenhalen. Dit keer rijden de heren niet in een Audi, maar in een BMW. Dus mm -hmm. het uh, zou wel eens een hele mooie wedstrijd uh, kunnen worden. Dan uh, worden zij achtervolgd door de heren Steenmets met een Renault Clio. En daarachter zit dan uh, het, uh, de equipe van Van der Helm, Staakburg en Dennis de Groot. Okay. In de divisie 4 hebben we dan nog, uh, tenslotte, uh, want dat is dan uh, de laatste die we dan nog uh, hebben, uh, is uh, de situatie als volgt. Daarin uh, is op dit moment op kop uh, het, de equipe van nummer 417. En dan kijk ik even, dat is uh, Roeleveld en Baars. Nou, de echte autosportkennis weten dat die in een Volvo rondrijden. Die, die leidt de wedstrijd. Daarachter uh, vinden we het uh, drietal Lisette en Luc Braams met Duncan Huisman. Die rijden niet verkeerd in de BMW 120. Diesel en als... Derde op dit moment in die klasse rijdt uh, nummer 414. Dan kijk ik hier op mijn wedstrijdlijstje in. Dan staat daar Jerry Kok en Jeroen Dik. En die uh, laatste heeft ook een, uh, een ervaring. De mensen met een zandvoort randje gaan we ook nog even kijken op de tiende plaats, Peter Furt. Samen met Peter Fontijn in de wat, uh, wat bejaarde BMW, maar ze rijden nog wel uh, rond. En daar uh, vinden we dan nog ergens verderop in het veld. Die zijn inmiddels ook wel een uh, stukje naar voren gekomen. Uh, de radical van onder andere Marijn van Kalmthout en Denny van Dongen, die zou de laatste keer, zeg maar, bij, uh, zijn beroofd van een overwinning. Nog even dan nog uh, het verhaal over uh, wat er nu precies is gebeurd. Degene die in die auto zat, die van die 408, die is voor controle naar het ziekenhuis uh, gegaan en er is geen spoed. Dus het schijnt allemaal mee te vallen. Nou, oh, Is, is als het is? Dat is gelukkig maar, uh, Ja. Ja, ja, ja het, het, het zag er uh, redelijk onschuldig uit. Maar ja, je weet nooit uh, wat, uh, wat de klap en de impact toch, nee. uh, van, zo van zoiets uh, kan zijn. En Je weet ook niet of iemand uh, de nodige ervaring al uh, mindels, uh, heeft opgedaan in zo'n uh, raceauto. Dus ja, mm -hmm. daar moet je toch altijd wel wat, uh, wat enige voorzichtigheid mee, uh, mee hebben. Hey, we zijn wat later gestart. Uh, wanneer verwacht je de finish ongeveer? Ja, ik ga nu even kijken. en Dan zie ik dat we nu nog drie uur te rijden hebben. Nu precies nog drie uur. Dus de finish valt om half vijf dus bij Robin in Zondag in Kennemeland. Nou, prima Jaap. Dan horen we je gewoon weer bij Zondag in Kennemeland weer. En dan hou je ons op de hoogte, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Volgens mij is dit Pepsi en Sugar. Helemaal goed. Ja. ...op elkaar. Het is gewoon mogelijk. Dino en Mac. Feels like a prayer. Uh, like a prayer van Madonna natuurlijk. Felix met Don't You Want Me. En natuurlijk ook uh, zelfs met uh, Feels Like Home van Dino en Mac. Daarvoor Pepsi en Shirley. CFM. Radio vanuit Zandvoort. Ja. Presenteert het weerbericht. Nou, vandaag opnieuw een zonnige dag. Vanmiddag wordt het ongeveer 3 graden. Morgen is de kans op regen of natte sneeuw wat uh, groter. Dan kijken we naar de rest van de week. Dinsdag is het volop zonnig. Alleen in het Waddengebied kan er wat bewolking van zee overdrijven. De dag begint nog koud. In vrijwel vrijwoud land ligt de vorst lokaal. Kan het op beschutte plekken matig vriezen. Er staat dus wakker tot de uh, matige wind uit het noorden. Woensdag is er opnieuw een droge zonnige dag. Temperatuur natuurlijk tussen de 5 en 8 graden. Met wat hoger dan maandag en dinsdag. Donderdag neemt de bewolking iets toe, maar er is nog steeds voldoende ruimte voor de zon. De temperatuur ligt ongeveer opnieuw rond de 6 graden bij matige wind uit het noordoosten. En vanaf vrijdag trekt het hoogdruk langzaam naar weg in de zuidelijke richting. Tot zover het CFM weerbericht. Blijf luisteren. Straks meer weer. Ja. Maar eerst meer muziek. Maar ik was nog niet helemaal klaar. Zaterdag neemt de kans op neerslag ook behoorlijk toe. Dus na zaterdag gaat het waarschijnlijk regenen.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 My head speaks a language I don't understand I just want to feel real love, feel the home that I live in Cause I got too much life running through my veins, going through Van Spiller, natuurlijk ook met Sophie, Alice Baxter en it daarvoor. Robbie Williams met veel. 14 minuten voor 2 geworden in de zonnigzand Muziek Boulevard, Regio Nieuws. De Haarlemse brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag. haar handen vol gehad aan enkele autobranden in de stad. Omstreeks 5 voor 3 kwam er een melding binnen dat er een wagen in brand stond aan de korte weg in Haarlem Noord. Bij aankomst van de hulpdiensten bleken er twee geparkeerd staande voertuigen geheel in lichte laaien te staan. Terwijl begonnen werd met het bestrijden van de brand, werd een tweede tankauto Spuit opgeroepen om schuim te leven. De brandweerlieden zijn ruim een uur bezig geweest om de brand te blussen. Ondanks het optreden van de brandweer kon niet worden voorkomen dat beide auto's een Volkswagen Golf en een Volkswagen Transporter geheel zouden uitbranden. Tijdens tijden van de brand ging elders in de stad ook een wagen in vlammen op. Een geparkeerde BMW in de Leonard Springerstraat Laan in de Hanemoost stond in de brand. Waarop de brandweerlieden van brandweer Post Oost uitdrukten. Ook dit voertuig moet als verloren worden beschouwd. Het is niet anders. Wethouder Gertone heeft in het bijzijn van tientallen kinderen afgelopen vrijdag de Kinderkunstverlijn Zandvoort 2010 geopend. Voor het Zandvoortsmuseum op het gasthuisplein stonden alle schilderijen opgesteld Na een oproep van de dorpshoever Klaas Koper, een korte toespraak van Gert Tone, een gedicht van dichter aan zee Ademol en een lied van een fantastisch zingende meisje, konden alle kunstwerken worden onthuld. Na een aantal lessen op school van kunstenares Marianne Rebel en schildermiddagen mochten de resultaten er zijn. Trotse docenten, ouders en belangstellenden waren ook uitgelopen om de panelen te aanschouwen. Een bijzonder gegeven dit jaar is dat de kunstwerken op 25 april van 13 tot 17 uur op het Raadhuisplein tijdens de kinderkunstlijn kinder kunst, Veiling 2010 kunnen worden aangekocht. Het, de opbrengst van de Veiling gaat naar kinder- en jeugdcentrum De Spalier in Zandvoort ten behoeve van de aankoop van het nog nader te bepalen cadeau voor de kinderen al daar. Vandaag is de pas 34-jarige Dmitri de Bewatski de gast van het trio Johan Clement tijdens het jazz en zandvoetconcert in de Krocht. De saxofoongrootheid werd al op 15-jarige leeftijd toegeladen op het beroemde Muzikuski Conservatorium in. Sint-Petersburg, uh, mijn Russisch is niet wat het geweest is. En die uh, toelating had hij te danken aan zijn uh, uitzonderlijk talent. Al in de jaren negentig maakte hij verloren door op ieder groot uh, jazzfestival in Rusland op te treden. Ook werd menige grote jazzprijzen aan hem uitgereikt. En vanaf 96 studeerde Boewski in New York waar hij ook nu nog woonachtig is. Hij is tegenwoordig deel van de absolute top van de New Yorkse jazzwereld en treedt over in de, over in de wereld op. ...overal in de wereld op dat moeten staan. Toch nam de rustpas in 2005 zijn eerste cd op onder zijn eigen naam. En uh, deze cd wordt hij bijgestaan door niemand minder dan... ...Sedder Walton, Jimmy Cup en John Webber. En uh, ja, deze beste man die zal uh, om half drie beginnen in uh, de krocht. En hij wordt daar uh, begeleid door uh, Johan Clement, Erik Timmermans en Frits Landersbergen. De entreeprijs bedraagt 15 euro en voor studenten is dat slechts 8 euro. Goed, we gaan weer verder met muziek. We doen we met Murun 5. Hier bij de Muziekwoorden op CFM, Tislav. I, was so high, I did not break My best. Sanbergen op ZFM 107. Bared my soul to the golden traces, went to the forest of the holy places. Let me, let me. Deze man is net zo oud als Albert Jan Vos volgens mij. Tom Jones met If I Only Nu dat zit je nou in te kijken? moeten moet even tot 20 tellen. Oh, je moest even tot tien tellen. Goed, Maroon 5 daarvoor met uh, This Love. Vier minuten voor 2 uh, geworden. De muziekboulevard voor uh, 7 maart 2010. Je zit er alweer op. Zometeen zondag. Ik heb land. Wat heb je Albert Jan? Uh, nou, we gaan de regio in. Hè. We gaan je de regio in? Ja, regio nieuws. Ja? En we gaan natuurlijk weer wat verslaggevers bellen. Uh, uh, wat er al in de regio gebeurd is. Uiteraard gaan we door met uh, de autoraces, de Final Four. Uh, Uitgebreid weerbericht van de regio en uh, nog veel en veel meer. En natuurlijk ook veel muziek. Hè? Ja, en uh, geen doodjes. geen Nee, nee geen, doodjes. Goed. geen doodjes. Volgende week uh, zondag in Camerland met Mijn Persoon. En uh, zometeen veel plezier met uh, Rob en Amert-Jan.